Slam FM Foonfuck. Ja, daar is hij. Zo rond tien overal vacht. Elke ochtend nemen we iemand in de zeik. De Slam FM phonefuck. En soms nemen we gewoon hele andere radiostations over met de phonefuck. Zo ook vandaag. Het kan zomaar gebeuren dat als je per ongeluk als foutje een ander radiostation op hebt staan dat je toch de Slam FM phonefuck bij voorbij hoort komen. Hoe kan dat nou? Nou, we pakken bijvoorbeeld al 100% een met een lulverhaal. En vandaag is 3FM aan de, aan de beurt. Ja, dat is ook een radiostation. Misschien heb je er echt, uh, nooit van gehoord. Zou natuurlijk kunnen. DJ Ingrid, die op 3FM een programma heeft, had het in haar programma over geesten oproepen via glaasje draaien en ze zocht bellers. Nou, dan zijn wij de lulligste niet, dus ik bellen. Uh, ja, ik ben eigenlijk wel benieuwd naar jouw verhalen. Ik heb uh, volgens mij iemand aan de telefoon. Hallo. Goedemorgen. Hallo. Hallo. Zeg het eens, met wie spreek je eigenlijk? Je spreekt met Leon. Hallo. Hi Leon, leuk dat hey, je gebeld. Goedemorgen. Hallo. Goedemorgen. Vertel. Glaasje draaien. Ja. Oh, heb je er een video mee? Ja, zeker. Ja, we hebben het uh, afgelopen weekend nog gedaan, een soort. Uh, Halloween spelletje. Ja. Om elkaar een beetje bang te maken we waren eerst naar het grote uh, pretpark geweest. Daar was een flikker aan. Ja? Dat uh, Friday Nights gedoe. Oh ja, bij Walibi was dat. Met, met die stomme clown. Mm -hmm. uh -huh. oh. <laughs> dat hij altijd te lachen. Zo, dat kon heel erg. <laughs> ja, we gaan verder. Moet je dat enkeling? Ja, dat klopt wel wel beetje. <laughs> <naar>. <laughs> maar uh, en uh, nou, toen zijn we nou, thuis uh, gekomen boosje doen en uh, nou dan uh, nog dan maar even echt uh, eng maken, zeg maar. Ja? En toen zijn we dus uh, een glaasje gaan draaien en een vriend van mij had dat wel eens gedaan en ik nog nooit. En uh, ja, het was wel een bizarre avond moet ik zeggen, want uh, er ging van alles van de muren en bewegen. En uh, ik had nog steeds het idee dat ik een bananensplit heb gezeten. Ja, maar wat, uh, wat ging er bewegen dan? Nou, er, ging, er was bij hem uh, thuis, zeg maar. Hij woonde bij zijn opa en oma momenteel. Ja. En uh, er ging, zeg maar, het, uh, zijn opa is laatst overleden. Ja. En die riep hij dus op, opa Gerrit. Mhm. Mm en uh, er hingen een soort foto van uh, opa en oma in gelukkige tijden aan de muur. Ja. En die foto uh, er flikkerde erbij. bij het eerste moment, dat dus die al van de muur af. Ja, dat is frikie, ja. dat is heel eng, ja, maar dat is niet op het juiste moment. En toen gingen we dus kijken, toen ik dat de spijkertje niet goed vast had gemaakt. Dus dat was een soort valse alarm. Ja, dus toen dacht je, gelukkig. Ja, en toen begon de stoel te schuiven een paar minuten later, want er gebeurde een tijdje niks. We wilden al bijna stoppen. En die stoel begon zo langzaam van rechts naar links. En toen schoot mijn hart wel een beetje in mijn keel, zeg maar. Jeetje, dat bleek zeg maar de katten zijn die eronder zat. Die zat ja. met zijn boten heen en weer te pikken. Ah nee hè. Maar, ja, maar, maar ja, dan niet meer hè. Maar maar, maar. maar toen zei ik, we kappen ermee. We, we zien alles aan voor, voor buiten uh, geestelijke activiteiten. Ja? En toen ging dus uh, het lichtpeertje uh, steeds uh, dimmen, terwijl hij geen dimmer op zijn.. Uh, hij dat, op zijn schakelaar zitten? Mm -hmm. Dus ging ze langzaam aan, langzaam uit, langzaam aan, langzaam uit. We zaten ook met twee meisjes, nou, die freakten helemaal. Dus die zijn uh, weggerend en naar huis gegaan. En wij zijn toen doorgegaan en toen eigenlijk op elke vraag die we stelden aan zijn opa gingen, dat we dus uh, langzaam aan, langzaam uit, langzaam aan, langzaam ja? uit. Uh, en dat was dus wel echt. Oké, okay, dus het was niet dat er in één keer... bizar, ja. Ja, dat is wel fra frames. Friends, friend. Freaky. Heel, heel friend. Frikie. Doe dat. Uh, heb jij dat wel, uh, wel eens gehad dan? Uh? Ja, ik heb een uh, glaasje gedraaid. Dus dat, uh, ik heb het wel eens meegemaakt. Ja, Allemaal uh, rare dingen die gingen bewegen. En we hadden ook de, de, de radio voor steeds van, uh, van zenden. Pff. Nee, serieus, want we hadden drie van dan opstaan. En hij, hij ging er steeds een stukje naast. Totdat hij op een andere zender kwam. Ja. Echt bizar. En dat was je opa denk je? Of opa Gerrit was dat, niet jouw opa? Ik denk opa Gerrit, want die hield heel erg van Dat FM. <tie> dus, uh, <tie> de meeste opa's er nou. Ja, ik wou net zeggen. Dat, dat zal het wel geweest zijn dan. Nou, uh, doe in ieder geval de groeten aan opa Gerrit. Opa Gerrit, ja. Ik zal hem groeten doen als ik hem nog eens Ja. En eh... Uh, nou, dankjewel voor je belletje man. In de fans ook Oké. Okay. Hoe nee, is dit Lex? Wat zeg je? Hij ja, heet eigenlijk gewoon Lex, ik weet het zeker. Laten we het zo zeggen, Slam FM zei hij, een phonefuck. En ik weet dat er iemand z'n presenteert en die heet dan Lex. En uh, die doet de phonefuck bij Slam FM. Dus zal dat het niet kunnen zijn? Slam FM, phonefuck.